12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Veel ChristenUnie-stemmers tegen nieuwe Afghanistan-missie. Stremming Rijn is een strop voor de bedrijven. En ziet Emmanuel Welson naar AC Milan. Het weer overwegend bewolkt en regen of motregen. De regen trekt weg naar België. In Zuid-Limburg is het 3 graden, in het westen 6. Morgen geleidelijk droog. Heel af en toe breekt de zon door. En komende week weinig verandering. De ChristenUnie houdt vandaag de jaarlijkse Vriendendag. Met vandaag een interessant thema, Afghanistan. Verslaggever Wilma Borgman. Wilma, wat wordt er besproken? Nou, het is de bedoeling uh, dat de fractie van de ChristenUnie luistert naar uh, de vragen en de zorgen die bij de achterban van de ChristenUnie leven. Over uh, onder meer de missie naar Koenloes. Het is niet het enige onderwerp, er staan nog andere onderwerpen op de agenda uh, daar. Uh, je weet dat de komende week in Den Haag in het teken staat van het debat over die missie. Uh, waarschijnlijk is dat woensdag en donderdag. En ter voorbereiding daarop was er uh, gisteren onder meer al een technische briefing van Kamerleden. En maandag komen allerlei deskundigen bij Kamerleden langs. En daarna praten de fracties er dinsdag waarschijnlijk over. Dat doet ook de ChristenUnie, want daar hebben ze nog niet definitief een standpunt ingenomen. De opstelling van de ChristenUnie is cruciaal voor de vraag of er een meerderheid is voor de missie. Want gedoogpartner PVV is tegen en ook de PvdA en de SP zijn tegen. Um, of er een meerderheid is hangt dus af van de mening van de ChristenUnie van GroenLinks en D66. Nou, om bij die standpuntbepaling in de loop van de week de mening van de achterban ook mee te kunnen nemen was deze bijeenkomst georganiseerd. Um, die was trouwens toch al georganiseerd gepland. En dit thema kwam vanwege de actualiteit mooi uit. Ja, vandaag schrijft het Nederlands Dagblad, een goed ingevoerde krant... in kringen van de ChristenUnie, dat de meerderheid van de achterban... een politiemissie naar Afghanistan niet ziet zitten. Is hier al over gesproken? Ja, in de wandelgangen wordt daar zeker over gesproken. Uh, inderdaad, het Nederlands Dagblad kent de achterban van de ChristenUnie goed. Uh, ze hebben een onderzoek gehouden onder ruim 1850 lezers. De ChristenUnie zelf zegt dat dat een behoorlijk representatief onderzoek is. En daaruit blijkt dat twee derde meerderheid van de achterban de missie niet ziet zitten. Er worden dan een boel argumenten voor aangedragen. Maar een van de hoofdredenen om tegen te zijn is dat mensen zich afvragen... of die missie wel zinvol is, of die wel veilig is. Zijn daar eigenlijk door de Nederlanders wel concrete resultaten te boeken... Uh, of zou het veel verstandiger zijn om meer aan te sluiten bij de Afghaanse cultuur... en uh, de training van politieagenten meer door buurlanden te laten doen... zeggen die tegenstanders. Um, en bij de bijeenkomst van net uh, speelde ook een argument... dat je ook wel bij de achterban van GroenLinks hoort... namelijk dat de missie wel erg militair van karakter is... Uh, en wat weinig uh, burgerlijk. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen kun je Afghanistan eigenlijk wel in de steek laten... na nou alles wat Nederland daar heeft gedaan? Gooi je dan niet weg wat er is opgebouwd? Partijleider André Rauvoet daarover. Van ons wordt gevraagd om een oordeel te geven over deze missie. En dat proberen wij als fractie, ik spreek alleen voor de christenen... niet zo zuiver mogelijk te doen. Op basis van alle afwegingen eigenlijk over wat hier naar voren komt... Van veiligheid, van de situatie, wie, wie zorgt dan nou voor de bescherming, hoe is de samenwerking, NAVO-deel, Heupel-deel, enzovoort. Enzovoort. En er zit dus, in ieder geval wat ons betreft, geen automatisme in, omdat we nu eenmaal gezegd hebben: we zijn daar, blijven ook maar, en dan moet het dit het ook maar zijn. Um, want dat zou ik onverantwoord vinden als dat een vooropgezet doel zou zijn, in de richting van de, de mensen... die we straks, de mannen en vrouwen, die we dan zouden uitzenden. Het moet verantwoord zijn om hier ja tegen te zeggen... en anders moet je iets anders bedenken. Ja, en hij heeft dus uh, nog niet de beslissing gemaakt... of het inderdaad verantwoord is. Nee, maar weten we aan het eind van de dag wat de opstelling van de ChristenUnie wordt? Nee, dat weten we waarschijnlijk niet. Bij de partijraad van GroenLinks van vorige week wisten we dat wel. Uh, daar werd aan het einde van de dag gestemd... waardoor heel duidelijk te tellen was dat uh, de achterban van Jolanda Sap... in ieder geval in meerderheid uh, tegen is. En uh, nou ja, daarmee kan uh, Sap eigenlijk nauwelijks nog een kant op. Dat zal André Rauwvoet zich liever niet laten gebeuren. Dus uh, hier geen stemming waarschijnlijk. En dus horen we pas in de loop van de komende week... Uh, wat de fractie voor besluit heeft genomen. Dankjewel Wilma Borgman. De finale van The Voice of Holland. Op RTL 4 trok gisteravond 3,7 miljoen kijkers. meldt de stichting Kijkonderzoek. Ruim 3,2 miljoen mensen bleven op... om tegen middernacht de uitslag van de talentenjacht te zien. En de wedstrijd werd gewonnen door Ben Sonders. Uiteindelijk kreeg hij de voorkeur van de kijkers... boven zangeres Pearl Jozefzoon. Het gaat nog zeker twee weken duren. De stremming van het vrachtverkeer op de Rijn. Er is maar beperkt vaarverkeer mogelijk langs de gekapseisde tanker.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 Uh, het is onmogelijk om dat over de weg te vervoeren of per spoor. Maar ook het vrachtwagenpark is inmiddels weer uh, goed bezet. En uh, het aantal wagons was ook al beperkt. Dus dat betekent heel veel voor al die planners. Ja, maar dan, dan lukt het dus niet. We uh, moeten linksom of rechtsom toch een uh, weg vinden. En men merkt vaak in dit soort uh, situaties dat men heel creatief wordt. Dus ik neem aan dat al die planners nu volop uh, bezig zijn om de schade... en iedereen die in de keten zit om de schade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 Wel, uh, we, we proberen wel druk uit te oefenen op de Duitsers, ook via de Nederlandse overheid... om het maximale te doen om die uh, schepen zo snel mogelijk weer te laten varen. Ook uh, Schuttervaar, de organisatie die uh, verantwoordelijk is voor, voor de binnenvaart... Voor de, uh, die, die daar belang op behartigt, is volop bezig om te kijken of er toch niet gaatjes te vinden zijn... dat er schepen door zouden kunnen. De Sloterman, dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Bij rellen in Albanië zijn drie mensen om het leven gekomen. Duizenden betogers raakten in de hoofdstad Tirana... slaags met de oproerpolitie. Correspondent David Jan Godfra, wat zit er achter die rellen? Nou, daarvoor moet je even terug. Naar de parlementsverkiezingen van al anderhalf jaar geleden. Je hebt in Albanië twee grote politieke partijen. De democratische partij van premier Sadi Berisha. En de socialistische partij van, van Edi Rama. Nou, Die oppositie van Rama beweert al sinds die verkiezingen. Dat Berisha de overwinning toen heeft gestolen. En die eist sinds die nieuwe verkiezingen. Er is al talloze malen voor gedemonstreerd. De oppositie heeft maandenlang het parlement geboycot. Maar Berisha die, die blijft die nieuwe verkiezingen weigeren. Ook toen de Raad van Europa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 Trichet volgt in 2003 Wim Duisenberg op als president van de Europese Centrale Bank. Sport. Urbi Emmanuelsson vertrekt naar AC Milan. De speler van Ajax maakt in principe na dit seizoen de overstap naar de Italiaanse club. Maar Ajax en Milan onderhandelen vandaag over een mogelijke directe overgang van Emmanuelsson. Het contract van linksback loopt aan het einde van dit seizoen af. De derde ronde van de Australian Open kende een aantal verrassingen. In het vrouwentoernooi is Samantha Stosur uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Australische verloor in twee sets van Petra Kvitova. Kim Kleisters en Vera Zvonareva haalden wel de volgende ronde. Bij de mannen plaatsten Robin Seudeling en Andy Murray zich voor de vierde ronde. Maar ook in het mannentoernooi viel het doek voor een aantal geplaatste spelers. Jo Wilfried Tsonga en Michael Juschny lieten zich verrassen. Een opmerkelijke partij was die tussen Marin Sidic en John Isner... De Amerikaan kreeg grote bekendheid na zijn marathonpartij Wimbledon. Vanmorgen verloor hij in vijf sets van Silic. De vijfde set ging met 9-7 naar de Kroaat. Op de wereldkampioenschappen snowboarden heeft Nicolien Sauerbrei de finale ronde bereikt op het onderdeel Parallel Slalom. Edwin Cornelissen is in het Spaanse La Molina. Edwin, is Sauerbrei al in actie gekomen? Sauerbrei is inmiddels door naar de kwartfinales. In de achtste finales had ze in de eerste run tegen de Duitse Carstens een achterstand van 1200ste van een seconde. Dat is een achterstand die zij met haar agressieve manier van boorden wel in weet halen. En dat bleek ook wel, uiteindelijk op de streep naar de tweede run was het precies 100 honderdste in het voordeel van Nicoline Sauerbrei. Had ze dus haar achterstand goed gemaakt en door naar de kwartfinales waar ze met een hele sterke rust te maken gaat krijgen. De vraag is natuurlijk of ze die kwartfinales gaat overleven. Dat is voor haar wel te hoop. ...want bij de parallel reuze slalom eerder deze week... ...stelde Sauerbrei teleur met een plek in de achtste finales waar ze werd uitgeschakeld. Ze zal dus hopen op eerherstel. En dat gebeurt dan op een piste in La Molina... ...die gisteren niet goed genoeg werd bevonden door de harde wind... ...om de competitie af te werken. Vandaag zijn de omstandigheden een stuk milder. Het waait niet zo hard, het zonnetje schijnt. Alleen de temperatuur die is vrij laag. Het is min zeven zo op deze berg. En onder die omstandigheden moet Nicolien Sauerbrei dus gaan presteren. Zo dadelijk in de kwartfinales van het week... Spannend in La Molina. En in hierveen is het weekend het domein van de sprinters. In Tial worden de wereldkampioenschappen Sprint gehouden. Over een uur openen de, de vrouwen hun eerste 500 meter op het WK. Verslaggever Sebastian Timmerman zijn er Nederlandse favorieten... bij de mannen en de vrouwen. Ja, uh, zeker wel. Margot Boer bijvoorbeeld bij uh, de vrouwen. Die uh, steekt er toch wel bovenuit als je kijkt naar de Nederlandse vrouwen dit seizoen. En ik uh, heb haar zeker in het rijtje gezet met uh, topfavorieten. Overigens is uh, de titelverdedigster er niet bij in dat vrouwentoernooi Sangwa Lee. Dus er liggen zeker kansen voor uh, Margot Boer. Die een uh, paar jaar geleden in Moskou al eens dichtbij zat bij het podium. Toen werd ze vierde. Maar het zou me niet verbazen als zij dit weekend het podium gaat behalen. Heather Richardson is een van haar grote concurrenten. concurrenten. Dat is een dame uit Amerika. En Christine Nesbit moeten we daar ook zeker bij zetten, de Canadese. En misschien wel Jenny Wolf, maar dat hangt er natuurlijk vanaf... hoeveel tijd Jenny Wolf, de 500-meter-specialiste, gaat verliezen op de kilometer. Laurine van Annette Anette Gerritsen en Irene Wüst zijn de andere Nederlandse deelnemsters. En bij de mannen is Stefan Groothuis zeker een van de favorieten. Ik had het net over dat toernooi in Moskou van een paar jaar geleden. Daar had Groothuis ook op het podium kunnen eindigen... als hij niet was gevallen, eh, direct na de start van de 500 meter. Als dat goed gaat, zie ik hem ook zeker wel in de buurt komen van het podium. Zijn Groothuis... De concurrenten, uh, Shawnee Davis en drievoudig wereldkampioen Q. yuk Lee. Sebastian Timmerman in TIAF, de hele middag staat ze daar. Nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. Dat wil zeggen, uh, we gaan eerst even naar de verkeersinformatie. Is er verkeer? Oh, die is er niet. Er is geen verkeersinformatie, hoor ik. Mag ter gewoonte misschien wel van mij. Dan de hoofdpunten van het nieuws, zoals het hoort: Veel Christen-Unie-stemmers tegen Afghanistan-missie. Stremming Rijn is een strop voor bedrijven. En drie doden bij rellen in Albanië. Dit was het uitgebreide NOS journaal Zo dadelijk Argos. Ik ben een optocht! Riep Willemijn van Retiketetatoura! Eén muisje kan geen optocht zijn. Van Lida Dijkstra en Noelle Smit. Nu 4,95. Alleen bij Libris. Libris. Boeken. Heel veel boeken.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 Max van Wezel. Een hele goede middag en welkom bij Argos. Vanmiddag gewijd aan twee onderwerpen: Godfathers en Stamhoofden. Nou, wat die Stamhoofden betreft, we gaan naar Koenloes dus. Maar spreekt premier Rutte de waarheid als hij zegt dat dat gebeurt op initiatief van GroenLinks en D66? Of was de politiemissie al voorgekookt met de Amerikanen? Ik ga het straks vragen aan SP-buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel. En daarna een reportage over de tentakels van de Italiaanse maffia in Nederland. Maar eerst die vraag. Hoe lang bestaat het plan eigenlijk al? Meneer Van Bommel, goedemiddag. goedemiddag. Uh, dit voorjaar is dus een motie ingediend door uh, GroenLinks, mevrouw Peters en uh, D66, Alexander Pechtold. En Mark Rutte zegt nu: Nou, ik voer die motie gewoon uit. Is dat de waarheid? Um, het kan zijn dat dit plan wordt opgevat als in hoge mate overeenkomend met die motie. Ik zie dat anders. Maar wat veel belangrijker is... is dat al ruim voordat deze motie door de Kamer werd aangenomen... dit met de Amerikanen zo is afgestemd. Door wie? Dat is toen gebeurd door een hoge ambtenaar. De, nou, het kabinet, nou, kabinet was toen net gevallen. Ja, in dit geval de ambtenaar Carl van Oosterom. Dat blijkt uit de Wikileaks-documenten. En hij zegt, vier dagen na de val van het kabinet... dat van Nederland mag worden verwacht dat zij uh, F-16 zullen leveren, dat ze trainingsteams zullen leveren... inlichtingen uh, en ook voor de, voor de hoofdkwartieren, hoofdkwartieren uh, mensen zullen leveren. Dat is dus denk ik ongeveer 80, 90 procent van het voorstel... wat nou bij de Kamer ligt. En de term Kunduz viel die toen al? Nee, daar is toen nog niet over gesproken. Althans niet in de documenten die ik uh, uh, heb gezien. Uh, maar het is wel duidelijk dat het buiten Oerozgan moet gebeuren. En het ging om zo'n politietrainingsmissie, een opgetuigde politietrainingsmissie. En dat is precies wat we willen gaan sturen. Precies, precies. Met, inclusief de F-16's, inclusief de militairen. En overigens de motie die later werd aangenomen... daar wordt niet gevraagd uh, uh, naar militairen, maar naar civiele politietrainers... met eventueel marechaussee. Dus dat is al iets anders. Maar het plan van het kabinet komt voor bijna 100% overeen met wat er toen al in februari met de Amerikanen is afgestemd. Zijn er door premier Rutte wel wat dingen aan toegevoegd... waarvan ik denk, nou, dat komt misschien wel van D66 en GroenLinks... een Europese politiemissie voor een deel. We gaan seksueel geweld bestrijden met de politie in Kunduz. Er komt zelfs een vrouwenpolitieacademie in Bamyan, als het goed is. Dat is wel nieuw dan. Ja, dat klopt. Er gaan een paar juristen mee... en er wordt wat gedaan aan opbouw van de rechtsstaat... Uh, en de EU is in beeld gekomen. De Amerikanen houden helemaal niet van de EU. Dus wat dat betreft uh, is dat niet om de Amerikanen dat te Dat is voor vizieren. Alexander Pechtold. Dat is voor D66. GroenLinks houdt daar ook wel van. Uh, en uh, de rechtsstaatopbouw, dat is ook iets waar, uh, uh, waar het kabinet een, een sausje eroverheen heeft gegooid. Maar in essentie, de kern van de missie, het militaire deel, het trainingsgedeelte, is volledig eerder afgestemd met de Amerikanen. Dus als ik in mijn eigen woorden mag samenwerken... een Europees sausje voor D66... een politieacademie voor vrouwen... dat is het mariko Peters sausje dan. En verder is het de missie die eigenlijk door... de ambtenaren van al is overeengekomen... met de Amerikaanse ambassade. Dat klopt. Daar ben ik het, met die samenvatting ben ik het volledig eens. Dank u voor uw toelichting. Geweldig verhaal. Harry van Bommel, woordvoerder buitenland... van de SP in de Tweede Kamer. Nou, en dan nu dus...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 Ik vind dit nog niet bevredigend. Ik heb het plaatje en de puzzel nog niet rond. Eh, minister, eh, ik wil nu weten hoe het zit. Het meest vergaande eh, zou kunnen zijn dat hier iets eh, niet aan het licht mag komen, niet openbaar mag worden eh, om andere redenen dan de veiligheid van personen. Hè, dat er iets in de doofpot moet worden gestopt. U hoorde de Tweede Kamerleden Sheron Gesthuizen van de SP... Tjosh Kuncherus van het CDA en Jeroen Recour van de PvdA... over een zaak die Argos gedurende bijna een jaar heeft onderzocht. Italië versus Theodor Kranendonk. De Nederlander Kranendonk werd in 1998 in Milaan... tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld... wegens het leveren van zware wapens aan de maffia. Maar hij wist kort na zijn veroordeling uit Italiaanse detentie te ontsnappen... waarna hij jarenlang zoek bleef. Het is wel opmerkelijk iemand die vanuit de gevangenis... in een inrichting komt en die wandelt zo makkelijk weg... en wordt dan ook helemaal niet meer teruggevonden. Dat is wel gek. Toen hij vorig jaar maart in Rotterdam eindelijk werd aangehouden... kreeg hij het voor elkaar om uit de gevangenis te blijven. Sterker nog, hij wordt op dit moment niet eens meer gezocht... door justitie in Nederland. Hoe kan dat? Wij spraken de afgelopen maanden met Nederlandse oud-diplomaten in Italië, strafrechtdeskundigen, buren en kennissen van Kranendonk en met Italiaanse maffiabestrijders. Kranendonk sarebbe stato in proprio immediatamente had teruggebracht moeten worden naar de gevangenis en juist op dat moment ontsnapte hij. En we probeerden natuurlijk ook Theodor Kranendonk zelf te spreken. Hallo. Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar de heer Kranendonk. Woont hij toevallig op uw adres? Argos over Nederlandse maffiaconnecties. een mysterieus bezoek van een Nederlandse diplomaat... en geheime antwoorden op vragen van de Tweede Kamer. Het is een uh, doordeweekse dag in december en uh, we nemen de trein naar Rotterdam. We gaan op zoek naar Theodor Kranendonk. De man die in Italië werd veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf wegens de verkoop van uh, wapens, bazookas, aan de Drangheta. De maffia in uh, de Zuid-Italiaanse regio Calabria. Nou, we, gaan, uh, we, gaan we gaan proberen zijn uh, de juiste deur te vinden bij, uh, in de flat waar hij woont. En... Uh, dat is omdat het nou al tijd is om zelf wat te laten vertellen over zijn zaak. Uh, omdat het opvallend is dat hij uh, niet in de gevangenis zit. Argos-redacteur Erik Arens en journaliste Cecile Landman. Landman volgt de zaak Kranendonk al jaren. En was in het voorjaar van 2010 ook betrokken bij twee uitzendingen van de tv-rubriek Netwerk over deze kwestie. Die uitzendingen leidden tot kamervragen van CDA en VVD. Maar met die kamervragen gebeurde iets opmerkelijks. Daarover straks meer. Nu eerst de zaak Kranendonk zelf. Theo Kranendonk. Deze Nederlander leverde in de jaren negentig 30 bazookas aan de Italiaanse maffia, de Ndrangheta. De wapens worden ingezet tijdens een bloedige interne oorlog. Kranendonk wordt tot elf jaar zelf veroordeeld. Maar hij ontvlucht Italië, waarna hij spoorloos verdwijnt. Een fragment uit het televisieprogramma Netwerk van 23 april vorig jaar. Die actualiteitenrubriek brengt in 2010... als eerste enkele achtergronden over de zaak Theodor Kranendonk. Die op dat moment, na elf jaar voor het vluchtig te zijn geweest... net is aangehouden in Rotterdam. Theo Kranendonk wordt door de Rotterdamse politie gearresteerd in deze torenflat. Zo bevestigt justitie. Al die tijd is niet bekend geweest waar hij verbleef. We weten ook niet waar hij al die tijd heeft verbleven. Maar nu wisten we dat wel en hebben we hem gearresteerd. Persofficier Otto van der Bijl van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. In Italië reageert men opgetogen op de aanhouding van de dan 78-jarige Kranendonk. La notitie del zijn arresto is stata ackolte in Italië con molta soddisfazione. Cranendon is een grande uomo d'affarium internationale. Om traffico de armen, traffico de droga, traffico de rifiuti. Het nieuws over zijn arrestatie is in Italië met enorme tevredenheid ontvangen. Cranenonk is een groot internationaal zakenman. Onder meer met de handel in wapens, de handel in drugs en de handel in afval. Rechter Macri leidde in de jaren negentig het onderzoek naar Emilio Di Giovine, een van de leiders van de Ndrangheta in Milaan. Di Giovine vocht een bloedige oorlog uit met andere mafialeiders, waarbij honderden doden vallen. In die tijd kreeg hij ook een relatie met Marie-Louise Kranendonk, model en dochter van Theodor Kranendonk. Al snel hoort de maffiabaas dat Kranendonk in de internationale wapenhandel zit en bazookas kan leveren. Kranendonk is in staat om deze wapens van Russische makelij te leveren... voor de prijs van 20 miljoen lire, een krappe 15.000 euro per stuk. Van deze 30 bazooka's worden er 27 naar Calabrië gestuurd... en drie blijven er in de regio Lombardije. Kranendonk is voor de Italianen dus een grote vis... Uit het Italiaanse vonnis blijkt dat hij niet alleen is veroordeeld... wegens de verkoop van bazookas in 1990. Bazookas waarmee volgens de Italiaanse rechter diverse moorden zijn gepleegd. Hij is ook veroordeeld wegens de voorbereiding van een bevrijdingsactie... om een Italiaanse maffiabaas met behulp van een helikopter... en explosieven uit een Portugese gevangenis te halen. Deze maffiabaas is, opnieuw, Emilio di Giovine... De kennis aan wie Kranendonk de bezoekers leverde. En voormalige geliefde van zijn dochter Marie-Louise. Italië wil de Nederlander dan ook graag uitgeleverd krijgen. Ruim 7,5 jaar gevangenisstraf moet hij nog uitzitten. Maar nog voordat kan worden bepaald of zo'n uitlevering volgens de Nederlandse wet is toegestaan... laat de Nederlandse rechter Kranendonk alweer gaan... Het is zo, de rechtbank moet kijken naar de formaliteiten als er zo'n verzoek wordt gedaan uit Italië. En dat is door de rechtbank gedaan. En op grond van, van dat onderzoek en het beantwoorden van de vraag is er reëel vluchtgevaar, is deze beslissing genomen. Persrechter Polly van Dijk van de rechtbank Amsterdam. Ook al staat hij in Nederland nergens als inwoner ingeschreven... Kranendonk weet de rechtercommissaris in maart 2010 ervan te overtuigen... dat hij niet vluchtgevaarlijk is... omdat hij feitelijk al jaren op hetzelfde adres in Rotterdam woont... om voor zijn zieke vrouw te zorgen. Daarom mag hij het verloop van de uitleveringsprocedure aan Italië... in vrijheid afwachten. Intussen geeft de Rotterdammer een interview aan het AD. Hij geeft toe dat hij maffiabaas Emilio Di Giovine kent... Ook bevestigt hij dat zijn dochter een relatie met hem heeft gehad... maar hij ontkent wapens aan de maffia te hebben geleverd. Ik heb zelfs geen klappertjespistool verkocht, beweert hij. Verder doet hij in dat AD-interview van 3 april 2010... een paar opmerkelijke uitspraken over de periode dat hij in Italiaanse detentie zat. Artsen constateerden dat mijn geestelijke gezondheid ernstig achteruitging... Na een contra-expertise door specialisten van het Openbaar Ministerie... rapporteerden ze dat ik geen minuut langer in de gevangeniscel mocht blijven. Diezelfde nacht werd ik meegenomen. Mijn spullen werden gepakt en ik werd afgeleverd bij Le Betoule, een privékliniek in Como voor rijke mensen met een verslavingsprobleem. Mijn paspoort en andere papieren kreeg ik terug. Ik stond ineens in een hotelkamer. Een in het zwart geklede ober vroeg me beleefd of ik nog wat wilde eten en overhandigde mij de wijnkaart. Ik bestelde een fles rood van het huis. Vanuit de zwaar bewaakte gevangenis in Milaan komt Kranendonk plots terecht in een luxe hersteloord, waarin waar hij naar eigen zeggen bovendien zijn identiteitspapieren terugkrijgt. Het blijft onduidelijk hoe en van wie hij die krijgt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 Kranendonk is helemaal niet gevlucht. Maar op zijn gemak en met medeweten van de Italiaanse autoriteiten... uit de herstelkliniek vertrokken. Dat althans stelt hij in het interview met het AD. In de netwerkuitzending komt zijn advocaat met nog een onthulling. Hij is in de gevangenis in Italië bezocht... door een medewerker van het consulaat in Milaan. Het meest opmerkelijke is dat hij, toen hij eenmaal terug was in Nederland... ook nog bezoek heeft gehad van diezelfde consulaire medewerker... van het consulaat in Italië. Nadat Kranendonk was gevlucht uit de Italiaanse herstelkliniek... en nadat hij door justitie in Italië op de internationale opsporingslijst was gezet... heeft hij nog contact gehad met de toenmalige Nederlandse viceconsul... van het consulaat in Milaan. En dat nieuws, van Kranendonks toenmalige advocaat Marcel van Gessel... wekt grote verbazing bij Tweede Kamerleden. Het ja, is op zijn minst zeer onprofessioneel... En het kan niet. Buitengewoon bijzonder natuurlijk, want uh, er is toch wel echt een, een afspraak. Dat als je weet dat iemand voortvluchtig is als ambtenaar van Buitenlandse Zaken, dan kan je dat niet zomaar voor jezelf houden. Dan moet dat gemeld worden aan je werkgever. En dan moet het ook aan justitie worden gemeld. U hoorde de huidige fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, Sibrand van Haarsma-Buma. En staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teven. Zij zijn op het moment van het interview woordvoerder justitiezaken... van respectievelijk de CDA en de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Er zijn zo verschillende dingen mogelijk. Het kan zijn dat het een totaal vriendschappelijk contact is... wat over is gebleven in Nederland. Dus niks bijzonders. Maar het kan ook zo zijn dat iemand in de tang zit bij een criminele. En dan moeten we er wel wat meer van weten. Hoe bedoelt u in de tang? Nou oh ja, dat, het, dat, dat iemand bepaalde wederdiensten verricht uh, uh, voor zo'n uh, voor zo voortvluchtig. Ja, dat moeten we niet hebben. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat die Italianen het heel vreemd vinden dat iemand die zij zoeken in Nederland bezocht wordt door iemand die consul is. De vraag is of hij daarmee niet het onmogelijk heeft gemaakt om de man op te sporen. Teve en Van Haarsma Buma kondigen in netwerk van 23 april 2010 aan om kamervragen te stellen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie. Daarna wordt het stil rond de kwestie Kranendonk. Terwijl tal van aspecten onopgehelderd blijven. Bijvoorbeeld de vraag, wordt Kranendonk alsnog uitgeleverd aan Italië? En waar is hij nu? Nou, we zijn er. Even kijken waar we iets kunnen vinden. Gaat hij buiten een camera aan als we hebben aangebeeld? Lampje branden. Saar? Hallo? Hallo? Ja, dag, dit is Erik Arends. Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar de heer Kranendonk. Uh, woont, hij, woont hij toevallig op uw adres? Nee, hij woont hier niet, niet op mijn adres. Ah, ik, ik ben... mijn naam is Erik Arens, Ik ben van de VPRO, VPRO Radio. Oh, ja, ik weet het niet, want zo lang woon ik hier niet. Ik heb eigenlijk geen contact hier met de, met de buren. Ik ben Polly van Dijk, persrechter bij de Rechtbank Amsterdam. De rechtbank Amsterdam is eh, exclusief bevoegd om dit soort zaken. Het gaat hier om een overleveringszaak, eh, om die te behandelen. Kranendonken is uiteindelijk niet overgeleverd aan Italië... omdat eh, toch bleek dat het hier inderdaad ging om executie van een straf. Ons systeem zit zo in elkaar dat we mensen niet uitleveren... voor een straf waarvoor ze elders veroordeeld zijn. Hè, om hem alleen over te leveren om daar die straf uit te zitten. Uh, de mensen worden uitgeleverd als ze in een ander land nog vervolgd moeten worden voor een strafbaar feit. Maar het feit dat iemand uh, op wat voor manier dan ook uh, ontsnapt is... daar in ieder geval nog een gevangenisstraf uit moet zitten... is voor, uh, voor Nederland nooit reden om een Nederlander weer naar het buitenland te laten gaan. En toen bleek in de zaak Kranendonk dat dat de reden was waarom Italië hem wilde hebben... namelijk het nog verder uitzitten van zijn straf, uh, is er niet voldaan aan dat verzoek. Kranendonk mag dus in Nederland blijven. En dat is niet het enige, vertelt persofficier Otto van der Beel... van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Omdat we nou zeker weten dat wij hem niet gaan uitleveren... of overleveren in dit geval, uh, ja, is hij hier in Nederland niet meer gezocht. Weet de rechtbank nu waar Kranendonk is? Nee, dat weet de rechtbank niet. Kan ik u geen antwoord op geven. Waarom niet? Omdat uh, zeg maar, uh, de procedure bij de rechtbank is uh, afgesloten. En uh, ja, waar iemand verder naartoe gaat, dat is verder niet uh, iets uh, wat de rechtbank aangaat. Nou, er is hier verder niemand. Misschien dus kunnen we de mensen vragen die hier Hallo. Mag ik eens vragen? Woont u hier? Ja. Ah, uh, ik ben van de VPRO, VPRO okay. Radio. En uh, wij zijn op zoek naar een meneer Kranendonk. Die zou hier wonen, kent u die? wel uh, eens van gehoord, maar niet persoonlijk of zoiets. Je u kent hem niet zelf? Nee. De, uh, de, ah, wel de Naar de heer Kranendonk. Ja, maar is gewoon via telefoon bereikbaar, lijkt me. Is dat zo? Ja. Heeft u een telefoonnummer? Nee, maar dat is gewoon een telefoonboek. Die staat gewoon in de telefoonboek. Nou, wij hebben het nergens kunnen ja, vinden. Er zit een drukknopje. Dr ja, nee, precies. Nou, dat hebben we ook geprobeerd. Ja, dat zijn Dus uh, dan moet je even op het paneel kijken. Ik weet ja, niet nee, maar er staat geen naam. Er staat, naam, er staat, naam. staat geen naamboel. Ja, dan kunnen we daar verder niks, uh, niks aan doen, helaas. Wat kunt u vertellen over de heer Kraandonk? Wij zijn van de VPRO, VPRO Radio. Ja, prima volk. Niks meer aan de hand. Gewoon normale wensen. Ik weet dat er verhalen gaan. En ik weet ook dat, uh, voor zover ik weet, nog niemand uh, daar een uitspraak over gedaan heeft. Dus uh, zolang de politie uh, niet opgepakt heeft, zal het al wel meevallen, toch? In Italië wekt de wijze waarop justitie in Nederland omgaat met kranendonk verbazing. anti procureur Piero Grasso, de hoogste maffiabestrijder van Italië. Ik wil zeggen dat het een is van het pericolo. Dus dat wil zeggen dat het een verkeerde inschatting van het gevaar is geweest. Wie de georganiseerde misdaad niet goed kent... en geen ervaring heeft met de netwerken van deze criminelen... kan wellicht gaan geloven in alles wat de verdachten en hun advocaten voorspiegelen. Kanadon kon dus niet worden uitgeleverd. Zijn daarmee alle rechtsmiddelen uitgeput? Het zou kunnen dat uh, Italië een verzoek doet... om de straf die zij hebben opgelegd door Nederland te laten executeren... Of dat zo is, kan ik niet zeggen, want dat komt, wordt niet door ons beoordeeld. Dat soort verzoeken, maar door het ministerie in Den Haag. Mm. En, en die zullen dan ook beslissen of dat wel of niet zou worden gedaan. Persofficier Otto van der Bel. We bellen met het ministerie van Justitie. Het is voorjaar 2010. Heeft Italië misschien dat verzoek ingediend... om kranendonkse straf in Nederland te laten uitzitten... Het antwoord van het ministerie is kort. Daarover doen wij geen mededelingen. De juridische ontwikkelingen in de kwestie Kranendonk... blijven vooralsnog dus onduidelijk. Maar er is ook nog het omstreden bezoek... van de Nederlandse consulair medewerker aan Kranendonk... waarover Kamervragen zijn gesteld. Vragen van de leden Teven, VVD en van Haarsma Buma, CDA... aan de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken... Ingezonden, 27 april 2010. Was het de betrokken ambtenaar bekend dat zee wordt gezocht door Italië? Was het functioneel noodzakelijk dat de betrokken ambtenaar met zee contacten onderhield in Nederland? Waarom heeft de betrokken ambtenaar zijn werkgever niet ingelicht over deze contacten en de verblijfplaats van zee? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de betrokken ambtenaar? In juni 2010 komen de antwoorden van de regering. Maar ze mogen niet openbaar worden gemaakt. Het antwoord op deze vragen is ter vertrouwelijke inzage... alleen voor de Kamerleden, gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. De reden van de geheimhouding is de privacy van de betrokken ambtenaar... zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Maar Netwerk heeft al gemeld dat het gaat om Charles O... die nu plaatsvervangend chef de post is op de Nederlandse ambassade in Tunis... Mijn naam is Jeroen de Koer, ben lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Ik ben Josh Tjurus en ik ben de woordvoerder veiligheid en politie van de CDA Tweede Kamerfractie. Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij, woordvoerder veiligheid en justitie. Mijn naam is Ibo Buruma, hoogleraar strafrecht in de Universiteit in Nijmegen. Drie Tweede Kamerleden en een hoogleraar strafrecht hebben gekeken naar de kwestie rond de geheime antwoorden op de Kamervragen. Ze vinden het alle drie wonderlijk. Jeroen Rukkoer van de PvdA. Ik was in eerste instantie dus verbaasd. Het, ik ken het niet, maar ik ben nog niet zo heel lang Kamerlid. Maar ik ken het niet uh, dat vragen geheim worden gehouden. Maar ook als ik meer ervaren collega's spreek... dan zeggen die, hé, hey, dat ben ik ook niet eerder tegengekomen. U heeft die antwoorden in ieder geval dus wel kunnen zien? Ja, ik heb ze gezien, maar ik heb nog niet uh, laat ik zeggen, de puzzel... nog helemaal rond kunnen maken. Tjes Kuntjurdus van het CDA. Wat staat erin? Ja, daar kan ik niet over uitweiden, wil ik ook niet over uitweiden. Er staat een grote stempel op vertrouwelijk. Maar laat ik u wel uh, vertellen dat er niets in staat... waarvan ik vind dat dat geheim moet blijven. SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Uh, en ik denk dat het de, de zaak goed zou doen... als het wel in de openbaarheid zou komen. Dus ik ga daar ook zeker uh, om vragen bij de huidige minister van Justitie. Hoogleraar strafrecht Ibo Buruma. Men beseft vaak niet dat in Nederland er door de overheid heel vaak gegevens worden afgeschermd met een beroep op de privacy... waar eigenlijk hele andere redenen achter zitten. Ik kan zo aan de hand van de vragen niet bedenken waarom dit nou geheim moet blijven. Nou, nou, misschien de identiteit van de diplomaat of consulair medewerker of niet? Nee, want daar hoef je niet uh, de, het gehele antwoord voor geheim te houden. Je kan hoogstens uh, die naam uh, zwart maken. Wat kan er dan achter zitten? Ja... Het, het meest vergaande uh, zou kunnen zijn dat hier iets uh, niet aan het licht mag komen... niet openbaar mag worden uh, om andere redenen dan de veiligheid van personen. Hè, dat er iets in de doofpot moet worden gestopt. Dat zou kunnen, maar nogmaals, ik, ik weet het niet. Hoe uitzonderlijk is het dat een consulair medewerker op bezoek gaat... bij een voortvluchtige veroordeelde en daar niets over zegt tegen zijn werkgever of tegen justitie? We vragen het de toenmalige consul-generaal op het Nederlandse consulaat in Milaan. Maarten Reuglin, dat was de directe baas van Charles O. Hij kan zich de zaak niet herinneren, zegt Reuglin telefonisch vanuit Oostenrijk, waar hij nu woont. Maar het is geen dagelijks geval. Dat is hem wel duidelijk. Een gevangene krijgt onder wat merkwaardige omstandigheden zijn papieren terug... en vervolgens zijn de autoriteiten die hem zijn paspoort teruggeven verbaasd dat hij de benen neemt. Dat is toch niet echt gebruikelijk? En verder lijkt het mij op zijn minst nogal ongebruikelijk... dat er contact is geweest met een gedetineerde... en dat daarvan geen aantekening wordt gemaakt in het dossier. Een normale gang van zaken zou zijn... dat daarvan een aantekening wordt gemaakt door de betrokken ambtenaar. En dat dossier zou op het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten liggen. Egbert Jacobs is oud-diplomaat met jarenlange diplomatieke ervaring... onder meer als ambassadeur in Rome... Toen ik het verhaal voor het eerst hoorde, nog zelfs niet wetende dat er kamervragen over gesteld waren. dacht ik ook: ja, het is wel apart. om een voormalige gedetineerde. om die nog privé op te zoeken. in zijn huis in, uh, in Rotterdam. U bent twintig jaar diplomaat geweest. Heeft u dat ooit wel eens meegemaakt? Nee. nee. U kent geen enkel ander geval. Nee. dat te vergelijkbaar is? Nee. We zoeken contact met Charles O. Ik heb die meneer Kranendonk opgezocht omdat ik hem een hele lange tijd had begeleid tijdens zijn detentieperiode in Italië. Uh, op een gegeven moment kreeg ik nog een keer een telefoontje van hem toen hij toevallig met overplaatsing of verlof was in Nederland. Zo van, goh, ik zou je eigenlijk graag nog een keer willen zien om je te bedanken voor alle moeite die je hebt getroost om mij te bezoeken. En toen was ik op een gegeven moment in Rotterdam en ben ik met een bosje bloemen naar hem toegegaan. Na twintig minuten, mijn auto stond bij een parkeermeter om de hoek voor een half uurtje geloof ik. Toen ben ik weer naar beneden gegaan en ik heb er helemaal nooit meer bij stilgestaan. Dit is super stom geweest, maar er is niet meer en er is niet minder. De kwalificatie die je er zelf aan geeft, daar ben ik het uh, zeker wel mee eens. Dat is inderdaad goed stom, uh, want dat zou een leek kunnen gebeuren, maar niet als je een hoger diplomaat bent. De beste man was gewoon tweede man op de post. Uh, ja, dan, dan hoor je dit soort dingen natuurlijk gewoon te weten. Natuurlijk wisten we dat die Italië was ontvlucht. Of dat hij was weggelopen daar. Daar zijn we toen enorm van geschrokken. Dat hebben we allemaal uitgebreid gemeld. Maar kijk, je doet allemaal wel eens iets in je leven uit. Nou ja, menslievendheid. Ik bedoel, die man was toen 68 jaar. En hij had een aantal keren in het ziekenhuis gelegen. En al die zaken meer. Maar nogmaals, mea culpa. Ik heb er helemaal echt niet bij stilgestaan. Ik heb er ook enorm veel spijt van gehad. Ik heb daar ook voor geboet. Ja, de, de diplomaat geeft dus aan dat hij heeft moeten boeten voor uh, zijn handelen. Dat is mij nog uit niets gebleken. Uh, en ik heb ook niet uh, op andere manier kunnen constateren... dat het ministerie heeft gemeend dat deze man een straf verdiende. SP-kamerlid Sharon Gesthuizen. Haar conclusie wordt bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat liet ons afgelopen donderdag per mail weten... Er is, nadat de zaak in 2010 bekend werd, een onderzoek ingesteld door de Veiligheidsdienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij de heer O. uitgebreid verhoord is. Uit dit onderzoek is niets naar voren gekomen dat erop wijst dat het bezoek dat de ambtenaar aan betrokkenen heeft gebracht in 1999, een andere achtergrond en inhoud had dan een privébezoek. Arbeidsrechtelijke consequenties zijn niet voorzien. P. van de A-Kamer lid Recours. Het zijn natuurlijk allemaal kleine steentjes op de weegschaal van het wantrouwen. Die zaak zoals hij nu zich heeft opgebouwd. Denk ik, jee, wat, wat is hier aan de hand? Aan welke steentjes denkt u dan? Nou ja, het eerste steentje is natuurlijk het bezoek. Het tweede is dat uh, de antwoorden uh, op de vragen die over dit bezoek zijn gesteld geheim blijven. Het derde, maar dat wordt alweer wat moeilijker... Uh, is het antwoord van deze diplomaat... die zei, nou, ik ging daar uit, uit, uit medemenselijkheid naartoe. Uh, ja, het zou kunnen. Maar evengoed kan het dat het een andere reden had. Hij woont hier dus nog wel steeds? Uh, nee, ik, ben hier, uh, ik kom hier ook maar heel uh, onregelmatig, dus ik zou niet weten of hij hier woont. Maar hij heeft hier wel gewoond. Ja. Wat is de laatste keer ongeveer dat u hem heeft gezien? Een paar maanden geleden. U wilde er nog iets achteraan vertellen? Nee, nee, nee. ik heb okay. ze ook niet zien huis. Dus ik ga ervan uit dat ze gewoon nog wonen. Ja. Zouden wij via u uh, laten zeggen, hem mogen verzoeken om uh, met ons te praten? Kijk, ik, ga er, ik wil hem best contacteren. Vraag of ja. hij daar wel open staat. Maar ja, ja nogmaals, uh, ik kan niet garanderen dat hij daar mee uh, werkt. Maar daar zou ik zeggen: wacht even hier en dan ga ik gewoon even kijken of dat iemand mij kan vertellen hoe wat. Hartstikke goed, blijven we hier wachten. Ja. Oké, okay, okay. tot, zo. tot zo. Wat was er gebeurd als Charles O. Justitie wel had verteld dat de voortvluchtige Kranendonk zich in Rotterdam bevond? Persofficier Otto van der Bell. Als het goed is, dan uh, zouden wij, uh, zodra dat internationaal arrestatiebevel, of dat Europese arrestatiebevel... eigenlijk in dit geval bekend was bij ons... en we zouden informatie krijgen over waar hij daadwerkelijk is... dan zou die ook moeten worden opgespoord en aangehouden. Ja, dan was het dus iets anders gelopen, deze zaak. En misschien, ja, dat zou misschien anders gelopen zijn. Zal Theodor Kranendonk ooit nog in de gevangenis belanden? Het antwoord op die vraag hangt af van een andere vraag namelijk heeft Italië aan Nederland een verzoek ingediend... om zijn straf hier te laten uitzitten. Het ministerie van Justitie in Den Haag doet daar maandenlang geen mededelingen over. Maar ineens ontvangen we een mail uit het Italiaanse Brescia... van het openbaar ministerie daar. Het is oktober 2010. Uit de stukken van dit OM blijkt dat het Italiaanse ministerie van Justitie in een bericht van 23 juni 2010 aan de rechtbank in Amsterdam... het verzoek heeft herhaald tot ten uitvoerlegging... van de gevangenisstraf van Theodor Kranendonk. Daarna hebben wij officieel niets meer over deze zaak vernomen... zegt procureur-generaal Guido Papalia van het Openbaar Ministerie in Brescia. Er ligt dus al maanden een verzoek vanuit Italië om Kranendonk zijn straf in Nederland te laten uitzitten. Hoe zit dat? Dat vragen we aan het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Dat verzoek is in de zomer van 2010 binnengekomen bij het Parquet Amsterdam... en doorgestuurd naar het Ministerie van Justitie en daar zal het moeten worden beoordeeld. De rechtbank uh, weet nog niks over een zaak die hier naartoe eventueel wel of niet komt. Uh, wij wisten ook nog niet dat dat verzoek lag bij het ministerie van Justitie. Wij wachten af hier als rechtbank. Dus uh, kunnen we nu constateren dat vanaf 23 juni 2010 er een verzoek is gedaan uit Italië? Het is nu januari 2011 en al die tijd hebben jullie nog niets gehoord? Het klopt dat we als rechtbank inderdaad nog niks gehoord hebben van de zaak Kranendonk... Uh, sinds hij bij het ministerie ligt. Het lijkt erop dat Nederland wel heel erg sloom is... in zijn reageren op een rechtshulpverzoek vanuit Italië. Uh, tegelijkertijd uh, weet ik dat Nederland de naam heeft in het buitenland... altijd heel erg sloom te zijn met het reageren... op internationale rechtshulpverzoeken. Dus zou je kunnen zeggen, nou, niks bijzonders aan de hand. Maar nou net in een geval dat er samengewerkt wordt met de Ndrangheta of over de Ndrangheta, moet je zeggen... dan heeft Nederland juist een extra belang om goed zijn best te doen, om goed samen te werken. Omdat het een feit van algemene bekendheid is... dat een drangeta in Nederland uh, geld wit wast. Dus je zou denken van, je doet toch een beetje je best. Dus daar zit iets wonderlijks. Op het moment dat iemand in Italië veroordeeld wordt... voor het leveren van bazooka's aan de drangeta, uh, georganiseerde misdaad... gaan bij mij wel allerlei knipperlichten uh, aan. Je moet er rekening mee houden dat meneer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 Als informant. Het kan zijn dat hij dat helemaal niet heeft gedaan... maar dat die geheime diensten of die politie die indruk willen wekken dat hij dat heeft gedaan. En dat omdat dat zo is, het ook wel logisch is... dat de minister van Justitie geen informatie aan het grote publiek heeft willen kenbaar maken. Nou, dat vind ik helemaal geen gekke stelling. De suggestie die ik hierin hoor is dat deze meneer dus informant was... en daarmee dat de deal is, uh, je hoeft niet achter de tralies als je iets vertelt of iets doet... Het is een suggestie. Die meer dan dat. Hoe kom je erachter of dat wel of niet zo is? Kijk, dat is uh, het probleem van inlichtingendiensten. Het is geheim. Uh, en zolang het niet uh, op Wikileaks komt, gaan we daar niet achter komen. Als er al zo'n deal is, de vraag is of die er is, hè, uh, dan zal de overheid er niks over zeggen. Het gekke is dat het ministerie zichzelf hiermee in principe in een verdachte positie brengt. Want je moet natuurlijk gewoon openheid geven over dit soort zaken. Deze man heeft dus. Uh, vele jaren gewoon vrij in Nederland rond kunnen lopen... ondanks een plaatsing op een internationale opsporingslijst... en ondanks het feit dat ja, iedereen die toch een beetje 1 en 1 is 2 rekent... ervan uit had kunnen gaan dat deze man nog het nodige uh, aan straf had uit te zitten. En hij is uh, ondanks al deze feiten gewoon uh, ja, zo vrij als een vogeltje hier in Nederland geweest. Ja, dan heb je toch wat uit te leggen. Waarom zou je daar dan ook nog eens een keer uh, geheimzinnig over doen? Maar je ziet ook dat complotdenken alleen maar wordt versterkt... Uh, als, als, als er geen informatie wordt gegeven. Het is natuurlijk ook heel raar. Het is ook uh, mysterieus. En er zijn nog vele open vragen. Want hoe kan het toch dat iemand die 11 jaar gevangenisstraf heeft gekregen... nog steeds vrij rondloopt? Intussen wachten we in het Rotterdamse flatgebouw op de buurman... die voor ons contact probeert te leggen met Kranendonk. Terwijl hij nog boven is, stapt er uit de lift een reizige heer... in een zware, donkerblauwe wintermantel. Een man die we herkennen... Van de schaarse foto's die er van hem in omloop zijn. Dag. Bent u de heer Kranendonk? Wie bent u? Mijn, mijn naam is Erik Arens, Ik ben van de VPRO, VPRO Radio. Ja. Uh, we zijn eigenlijk naar u op zoek. Zouden uh -huh. dus wij u een paar vragen uh, mogen stellen? Wij maken, gaan we een, doen we? wij maken een programma over nou eigenlijk over uw zaak. Gaan het het de zaak, de zaak, zaak. De zaak nou. Kranendonk. Ja, maar daar ga ik niet aan meewerken. Ja. U kunt. Uh... Terecht bij mijn advocaat Ines Wesky. Ja? Die uh, weet alles. Die gaat. Ja, uh... dit is dus mijn advocaat en mijn... Oké. Okay. Ja? Mag ik u één vraag stellen? Um, klopt het dat u in Nederland nu op dit moment gewoon een vrij man bent? Nou, u ziet het. Er is geen enkele beperking, nee. Oké. Okay. Dus u kunt gaan en staan waar u... Dat doe ik nu ook, ja. Maar ik ga verder niet op deze zaak. in, dat Ines Wesky. Hm? Huh? Ines Wesky. U bekend? Ja. Nou, daar kunt u terecht. Nee, maar okay. ik heb al met Ines Weski gesproken. Ja, fijn. Uh, en... Da, nee, dat ik, was ik, ik, afval... niet, niet makkelijk om, nee. om dan van haar informatie los te krijgen. Want Uiteraard. zij is een goede advocaat. Uiteraard. Zij, zij beschermt haar cliënten. Ja. Okay. Het... Maar ik zou aanraden, gaat u nog eens even verder met haar? Hè? Misschien komt u dan wat verder. Ja, oké. Okay. Okay. We bellen nog eens met advocaat Ines Weski, Maar zij laat via haar medewerker weten geen enkel commentaar te geven. Ze zeggen in de gevangenis hier in Nederland wel eens... mensen zitten hier niet voor zweetvoeten. Nou ja, als ik kijk naar de manier waarop de rechter recht heeft gesproken in Italië... en de manier waarop het vonnis is opgesteld... de manier waarop deze man wordt omschreven als zeer gevaarlijk... dan is dat niet iets waar je lichtvaardig over moet oordelen. Het zijn grove schendingen van het recht. Daarvoor is deze man veroordeeld... En ja, dan kun je als Nederland niet zeggen van uh, ja, zand erover... of uh, we laten het maar een beetje, uh, beetje lopen. Dat kan gewoon niet. Dat is natuurlijk, denk ik, wat voor de meeste mensen onbegrijpelijk is. Omdat je dat ook te denken geeft over ja, hoe veilig wordt dan daarmee onze samenleving. Op het moment dat je een, een rechtssysteem hebt dat dus blijkbaar toelaat... dat iemand die ja, nogmaals door de Italiaanse recht als zeer gevaarlijk wordt omschreven... gewoon weer in de samenleving uh, zijn ding kan gaan doen. Kijk, als ik als Kamerlid zeg, en dat zeg ik... Ik vind dit nog niet bevredigend. Ik heb het plaatje en de puzzel nog niet rond. Dan kan ik zeggen... Nou, dit is daar weer een mooie aanleiding toe. Uh, minister, uh, ik wil nu weten hoe het zit. En ik wil, als dat niet in het openbaar kan dan maar besloten. Uh, dan wil ik met de minister om, om de tafel gaan zitten... En, en, en de minister vraagt: hoe zit het nou? Hoe zit het nou met die, met die diplomaat? Hoe zit het dat meneer nog steeds op vrije voet is? Hoe is het uh, gegaan dat meneer zomaar Italië kon uitlopen? Dat zijn nog vragen die wel bepaalde uh, antwoorden behoeven... en die antwoorden heb ik nog niet. Ik vind dat er meer openbaarheid van zaken moet worden gegeven... omdat je als overheid transparant moet zijn. Helemaal dit soort gevoelige zaken. Uh, moet je laten zien dat wat je doet, dat dat... Deugd, dat het kan, dat het op zuivere afwegingen is. Je moet controleerbaar zijn. En door zaken af te schermen, maak je het allereerst niet controleerbaar, maar je versterkt nog de mogelijke argwaan. Misschien is er wel helemaal niks aan de hand. Nou, dan kan je dat als overheid maar beter open hebben. Door dicht te houden, organiseer je je eigen wantrouwen. En dit was een reportage van Erik Arends, Cécile Landman en Huub Jaspers. We hebben, u kent ons, verschillende instanties om een reactie gevraagd... op de vraag of Theodor Kranendonk informant of medewerker is geweest... van een Nederlandse inlichtingendienst, antwoordt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze vraag zou u aan de inlichtingendiensten moeten stellen. En het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt... daar worden nooit mededelingen over gedaan. Tevens laat het laatste ministerie weten dat Kranendonk jarenlang administratief, administratief, heet dat, onvindbaar is geweest, omdat hij nergens geregistreerd stond. Het Italiaanse verzoek om hem eh, hier in Nederland te laten vervolgen is volgens het ministerie inderdaad in juni binnengekomen, maar het verzoek was incompleet. Om die reden is om aanvullende informatie verzocht welke onlangs is ontvangen. De zaak zal door de officier van justitie zo spoedig mogelijk aan de rechtbank worden voorgelegd. Nou, wordt vervolgd dus. Dit was uh, Argos. Als u zich nog goed wilt voorbereiden inhoudelijk dit weekend op de hoorzitting van de Tweede Kamer over Afghanistan maandag. Kijk dan even op de portal voor, uh, internetportal voor uh, onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep onjo.nl. L. Daarop onder meer het rapport van onderzoeker Henk Solly... die we vorige week in Argos interviewden. Hij heeft geschreven over de opbouw en hervorming van inheemse politiekorpsen. En hij wordt maandag dus ook door de Tweede Kamer gehoord. De rest van de middag schaatsen op deze zender. Het WK Sprint in Heerenveen. De presentatie is in handen van Henry Schut. En dan nu nog even naar Italië. Non son neanche del paese. Ho una valigia di cartone, Sono vestito in borghese, ma dentro c'è il bandoneoneone. Potrei sembrare un ragioniere, anche un geometra potrei, ma un tango sento io gridare. In fondo ai sentimenti miei Fermo davanti ad un cinema Del novecento e de lì Ogni tanto fan musica Sei giorni, no, un giorno sì Dan poco niente di stipendio Per un tanghero incantador è questo dunque il bel compendio di un'esistenza di languor. Ma non importa però, vivo un bel silenzio nel rumore e osservo con lo sguardo bravo il paesaggio dell'amore. Ci sono anime segrete. Fregate.